Schaatser Sven Kramer is bij zijn rentree als derde geëindigd op de 5 kilometer bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. In Tial veroverde Jorrit Bergsma de titel op de 5 kilometer. Het zilver ging naar Bob de Jong. Kramer heeft wegens zijn blessure het hele vorige seizoen gemist. Het weer bewolkt en vooral in de zuidelijke helft mogelijk wat regen. Morgen eerst nog bewolking en kans op regen. Later af en toe zon, het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. BNN today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Koninginnendag in Amsterdam wordt tof te vol en dus veel te gevaarlijk. En daarom moet het feest van Radio 538 het centrum uit. Goed idee, daar gaan we het zo meteen over hebben. En staatssecretaris Veldhuizen van Zanten die, uh, snoerde de Kamervoorzitter de mond deze week. Waar gaat het heen met de manieren in de Kamer ga ik het over hebben in onze politieke rubriek. En Henk Schiefmacher, die geeft een rondleiding door zijn eigen tattoo museum. Uh, morgen gaat hij open tijdens de Amsterdamse museumnacht. Today's Topics. Wakker worden, Luc. Ja, <laughs> ik zit te wachten op jou. <laughs> <laughs> ik dacht, ik zou heel lang op je ogen open <laughs> Nee hoor. Luc, ja. De Today's Topics, de top 5. Uh, het meest besproken nieuws van de dag is nummer 5. Slecht nieuws voor de fans van Koninginnedag in Amsterdamie. Amsterdam wil op Koninginnedag geen grootschalige evenementen meer toestaan in de binnenstad. De gemeente zegt zich zorgen te maken over de veiligheid in de stad vanwege het groeiend aantal bezoekers op Koninginnedag en omdat er steeds meer alcohol wordt gedronken. Ja, dat is natuurlijk ook ik was vorig jaar bij dat Radio 538 feest op het Museumplein. Dat is echt... Zo, zo. Met, ik was met mijn vrienden. Uiteindelijk huis kwamen ze. En toen waren we echt kacheltje lam te hebben Met de hele groep in de voortuin. Al mensen gemobiliseerd te hebben. In de voortuin van een buurtbewoners. Dat is <laughs> echt hilarisch. Ah, ah, ah. Goed, en dat wil de burgemeester dus nu gaan verbieden. Mega blubber Pauw Stom. Dat vinden ze bij 538. Amsterdam laat je horen. Museumplein. Heb je er een beetje zin in? Nou, zo klinkt het dus waarschijnlijk uh, dit jaar. Wat een, wat een bizar nieuws jongens. De burgemeester van, van Amsterdam heeft de, de grote feesten voor Koninginnedag uh, komend jaar verboden. Oh, echt, zo OMG weet je. Zo niet flexlauwig. Vindt ook de eventmanager van het feest. Nee, dit was even een, uh, een grote teleurstelling die we gisteren te verwerken. kregen inderdaad, uh, hadden wij niet uh, aanzien komen. Niet aanzien komen. Jullie hebben natuurlijk al wel regelmatig overleg met de gemeente over dat feest. Nou, dat uh, is inderdaad uh, waar. Nou, hoe, hoe zit dat eigenlijk? We zitten begin november. Koninginnedag uh, valt er ergens uh, eind april zo gemiddeld. Hè? Even kijken, ik zoek het even op. Koninginnedag. Hé, hey, dat is grappig. 62 jaar al op 30 april. Dat is ook toevallig. Ja, hadden jullie, hadden jullie al, uh, al, al artiesten vastgelegd en dergelijke? Ja, ja, eigenlijk is het zo dat als op 30 april uh, de, de boel wordt opgeruimd op het museumplein bij direct beginnen met de voorbereidingen voor het jaar erop. Ook gezien de historie die we met elkaar hebben, de stad Amsterdam, F538... en er uh, geen aanwijsbare redenen zijn om dit evenement individueel gezien te verbieden. Ja, daar denken de buurwoners dus anders over, zoals deze man, meneer Max Ierenheuken. Is dit het voortuintje waar afgelopen Koninginnendag zo'n 600 mannen hun plaats hebben gelegd? Dit kleine voortuintje? Het is een heel uitnodigend tuintje en uh, ja, dat, uh, dat was druk dit voorjaar. Dat er de hele dag in onze voortuintjes geplast, gepoept oh, en uh, gekotst wordt. Verschrikkelijk. Damn it. Ik heb niks gezegd. Goed, we gaan naar nummer 4. Het is de nieuwe plaats van Corrie Konings. Die is uit en nu al een dikke hit op internet. Hoeren, neuken, nooit meer werken. Hoeren, neuken, nooit meer werken. Alleen maar hoeren, neuken en nooit meer werken. Ja, mooi nummer. Straks alle ins en outs over deze schitterende ballade. Dan voetballen. Volgende week vrijdag en op 15 november speelt het Nederlands team wat oefenpotjes. En dus maakt de bondscoach van Marwijk vandaag de selectie bekend. Grootste verrassing, Dirk Boerichter is opgeroepen. Want die kan echt alles. Nou, het, is een jongen met, uh, het is een sterke jongen. Hij, is, uh, hij heeft een, een, een, een hele specifieke snelheid. Hij, uh, hij heeft een goede voorzet. Hij heeft ook een snelle voorzet. En hij passeert binnen door buiten om. Het is wel een jongen met, met, met specifieke kwaliteit. Ja, je zou haast kunnen zeggen dat deze specifieke jongen een aardig potje kan voetballen. Net zoals Klaas-Jan Huntelaar natuurlijk. En die liep gisteren een dubbele neusbreuk op. En dan denk je meteen, nou, dat wordt hoerenneuken, nooit meer werk voor die jongen. Maar dat is dus niet zo. Ik zeg, zat hij er nog aan? Hij zei, ja, zit er nog aan. Maar hij had twee tampons in zijn neuzen. Ja, twee tampons in beide neusen, dat is dus vier tampons. En uh, hij sprak wat moeilijk, maar het ging goed met hem. En hij is zo fanatiek speler die zelfs zo graag wil, ga ik niet zeggen van, uh, je mag niet spelen. Uh, masker, als je een masker op heeft, dan kan er ook niks gebeuren. Theo Jansen en El Jero Elia zijn niet opgeroepen voor het Nederlands haftal, want die missen dan weer die specifieke kwaliteit. Dan op nummer... Twee, de Hema. Ja, gisteren maakten zij een foutje. Een bosvruchtenklafouti stond voor 0 euro te kopen. Nou, en daar gaan wij Nederlanders <gacht> gewoon enorm relaxed mee om. Ik heb daar uh, aantallen voorbij zien komen. Als die daadwerkelijk besteld zijn, dan uh, <gacht> gaat, u voor je? gaat het toch om een behoorlijk aantal, zal ik maar zeggen. Honderden of duizenden? Ja, uh, miljoenen. <gacht> miljoenen? <gacht> ja. ja. Miljoenen klafouti. Dus, twee leermomentjes van vandaag. Als iets gratis te krijgen is, dan je maar, bestel je maar meteen 2 miljoen uh, clafouti. Want wie weet, krijg je ze ook nog. En twee, kennelijk weet iedereen ineens wat een clafouti is. Of nou ja, bijna iedereen. Taart van de dag: bosvrichten, klavoetis. Prima. Duizenden <lacht> mensen plaatsen een bestelling. Heema <lacht> ging in vergadering. En de uitkomst was dat iedereen die een bestelling heeft geplaatst ook zo'n clafouti krijgt. Eindgoed, algoed, over. Of nou ja, in ieder geval, ken je die vervelende buurman die dan telkens weer terugkomt op een gesprek wat al lang is afgelopen? En dat je dan ergens anders over aan het praten bent maar dat hij telkens weer terugkomt over dat ene onderwerp. Nee, ja. Tadaa. Wist u wel dat de taart gratis was bij de HEMA? Voor 0 euro. Oh. Komen jullie ook even bij de HEMA voor een uh, gratis stukje bosvruchten-klafoutie? Nee. Nou, die schijnt gratis te zijn, oh. hè? Wist u geen taart? Maar het is gratis, hè? Wat bestellen jullie nou? De taart is vandaag gratis. Ja. Zou het had toch ook wel taart kunnen zijn? Nee, ik vind dit lekker. Ah, die is 6 euro. Ja. Mm. En dan nog even voor bed. Een klafoutie is dus een soort dikke pannenkoek... waar kersen doorheen zijn gemieterd. Dus even kijken, nummer 1. Goede ah, ja. Goedemiddag. Iedereen binnen, mooi op tijd. Ja, ik ben er ook weer, hè. Ook dat nog het woord is aan de minister-president. Mark, goedenavond. Goedemiddag. Vorige week woensdag, eigenlijk in de nacht, woensdag op donderdag... zijn we in Brussel een pakket overeengekomen met maatregelen uh, die nodig zijn om de eurozone te stabiliseren. Ja, ik, heb je, ik was op vakantie in Amerika. Ik had geen idee waar je het over hebt verder. Maar ik was in Amerika en zag je dat op televisie. Echt allemaal bekende mensen om je heen, beroemdheden. Maar wie sta je allemaal op de foto? Met Papandreo en ook met Merkel. En uh, eerder met Van Rompuy, met uh, Nick Kleck. En ja. met de uh, Finse collega Katijnen. Ah, mooi lijstje, mooi lijstje. En dan hoor je een paar dagen later dat die Grieken een referendum willen houden. Nou, dat vond jij natuurlijk weer bizar, zoals je dat zo maar kan zeggen. En dan denk je toch ook van, pap André, rot maar lekker in één op met je klafoutiek. Uh, uh, daar ga ik nooit op in. Ik kan alleen wel zeggen dat het voornemen van zo'n referendum... in mijn oog een bizar voornemen was. Uh, dat ik heel blij zou zijn als dat vandaag definitief uh, van tafel gaat. Zo'n referendum zou de zaak vertraagd hebben. Zou grote onrust hebben veroorzaakt, uh, verder ook in de markten. Goed, whatever. We gaan naar het nieuws van deze week. En dat zijn natuurlijk de Playboy-foto's van Brit Dekker. Die zijn gepresenteerd deze week. En jij hebt ze natuurlijk gezien. Ja. ja. En uh, dus gaan er nu. De, ik weet niet of je dat weet. Maar er gaan dus geruchten dat jij en uh, Brit een soort van. Nou, een soort debatje tussen de lakens hebben gehad. De, uh, klopt dat? Uh, een, een, uh, kijk, ja. Luister, uh, in de hitte, et cetera. En je zit. In het, ja, er kan wel eens een keer. Er kan eens iets gebeuren. En als dat iets is wat eigenlijk niet kan, dan moet je dat ook zeggen na afloop. Ja, want, want dat zeg je dus wel allebei. Het was echt eens, maar nooit meer. Nou ja, ze heeft daar, uh, een, een, uh, daarvan gezegd dat ze dat niet had moeten doen. Mm -hmm. En dat is volgens mij prima dat ze dat gezegd heeft. Ja. En, daarmee is ze met de kous uh, af. Ik vind het niet zo'n groot punt, eerlijk gezegd. Te meer omdat ze daarna gezegd heeft uh, van... ik had dat niet moeten doen. Nee, maar dat is wel... Bedoel, dat is wel voor een man is dat echt wel, wel gewoon shit om te horen. En het is niet zo dat jij een beetje beledigd was... en daarom toen die Playboy-foto's hebt gelekt. Uh, ook over dat soort uh, uh, gedachten laat ik me nooit uit. Goed, over een ander onderwerp. Oh, hey, ik heb nog heel veel Frits vragen. Frits Wester. Oh, fucking Frits Westen. Ja, meneer, het is nog gesproken over de... Fuck over Frits. Uh... Dat was er meer. Ja, ik werd weggedraaid. Sorry. Want ik had nog heel veel meer vragen op mijn blaadje. Sorry. Ik uh, heb niks meer. Jammer, zeg. Tot uh, maandag weer, hè? Nee, ik ga op vakantie. Oh. oh. Afkikken van jou. Tot oh. ziens. <laughs> Doei, leuk. Vraag te fikken. niet meer. Heb je ook mee geluisterd? Ja, ik zit Ach. nog steeds te zoeken naar bij een van die 22... of er iemand met twee tampons in zijn neus tussen loopt. <laughs> maar ik heb toch het gevoel dat dat een habit is van Klaas-Jan Huntelaar. En niet zozeer van de spelers van VVV en van ook Excelsior. 0-0 nog is nog altijd de stand hier in de koel. Cool. En VVV heeft niet gewisseld in de rust. Excelsior heeft dat wel gedaan. Daar is Mick van Buren eruit gegaan en vervangen door Tim Vinken. De oud-Fijnoorder. Een vrije trap trouwens nu van Excelsior. Daar gaat er een onderuit. Dat is Van Steensel. Ter hoogte van de strafschopstip. Maar dat heeft te maken met het natte veld. Niks van een overtreding. Wel een hoekschop weggegeven door de verdedigers van VVV Venlo. Die ploeg zal het gevoel hebben gehad op basis van de eerste 45 minuten. Wij hebben voetballen toch wel iets meer te bieden. Het gaat erom dat je een doelpunt maakt. Daar hebben deze ploegen moeite mee. Daar is die corner. Daar daar is de doelman van de thuisploeg, Wilco de Vocht, haalt de bal weg met twee handen bij de eerste paal. Dan wordt hij nog wel opgepakt door Moussa. Die staat helemaal bij de cornervlag aan de overkant van het veld. En wordt daar lastig uh, gevallen door Joost Broersen, de verdedigende middenvelder van uh, de bezoekers uit Rotterdam. En uiteindelijk komt uh, Excelsior daar toch uit. De bal is op het middenveld bij Vinken, die zichzelf ruimte creëert. Dan de bal iets te ver vooruit speelt. Een sliding van Molhoek. En dat wordt dan nog een gele kaart, ook voor Molhoek. De afstand tot de goal is een meter of twintig. Een vooruitgestoken been. Het is de derde gele kaart van deze wedstrijd. Want de Italiaanse verdediger Mei van VVV, Moussa van VVV, zij gingen hun ploeggenoten Molhoek voor. En als het nou niet heel lang duurt zou je zeggen, kijk nog even hoe het afloopt met deze vrije trap. Want dat is toch een van de kansjes voor Excelsior vandaag om een doelpunt te maken in deze wedstrijd. De ploeg heeft op de ranglijst een puntje minder dan VVV en kan dus de punten goed gebruiken. Het is natuurlijk voor iedereen leuk in de Eredivisie die de Eredivisie volgt als het daar onderin een beetje spannend blijft. Alberg staat achter de bal. Er is een muur van zes man op de rand van het De bal ligt daar 9 meter 15 vandaan. Verder op het veld in dus. Concentratie bij de vocht. Het fluitje van de scheidsrechter. Het balletje gelepeld richting Van Steensel. Hij wordt onderuit gekegeld, maar dat gaat reglementair. Niveld schiet van afstand, maar doet dat naast. En zo is het na 55 minuten nog altijd 0-0 bij VVV Excelsior. Radio 1, The Today. Straks meer voetbal natuurlijk met Ragnar. Ja, en het, leek, het leek een beetje een voetbalactie wat er van de week gebeurde met uh, staatssecretaris Veldhuis van Zand. Of tenminste wat zij deed bij de kamervoorzitter van de commissie. Bam, sloeg zo de mond dicht, rolde met haar ogen. Die goede manieren zijn ver te zoeken in de Tweede Kamer. Daar hebben we het zo meteen over met Sieward van Liende en Frans Wijsselas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 Deeply De regisseur en ik komen er niet uit. Kill over, kill yourself. Wat zingen ze? Don't kill over. Nou ja, this isn't everything you are. Wel een mooi nummer trouwens. Van, uh, van de snowpatrol natuurlijk, ja. ja. Het was een, een fijn politiek weekje met Mauro en de Eurocrisis. Maar we hebben het vandaag op vrijdag met onze Den Haag watcher, Sierward van Lienden over één ander belangrijk ding. Sierward, goedenavond. Hoi Willemijn. Er was één ding uh, naast natuurlijk die Eurocrisis en Mauro, dat jou heel erg opviel. Mensen die in de zorg werken. Mag ik even vragen, Met hart en ziel werken. Ma mag ik zelf bepalen of ik afgemaakt? Mag ik even als voorzitter. Uh, Mag ik vragen aan de aanwezigen om niet uw goedkeuring dan wel afkeuring uh, te geven? En dan gaan wij luisteren naar de staatssecretaris... en de staatssecretaris verzoek ik via de voorzitter te praten. Voorzitter, dank u voor het, uh, deze interruptie. Ja, Siewert, ik heb het wel drie keer teruggekeken. Wat, wat, een, wat een gebeurtenis, wat een fragment. Ja, het is ook heel raar. Het is alsof je een echoput hoort met twee zachte geesten die een beetje elkaar herhalen. Nou, als je het echt ziet, dan komen er ook een hoop handgebaren bij en wat rollende ogen. Nou, de staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, die het niet helemaal trekt dat haar voorzitter in de zorgcommissie, Pauline Smeets, ingrijpt. Maar het was echt heel opvallend, hè? want ze, ze, ze sloeg met haar hand naar ongeveer voor de mond van die commissievoorzitter. En wat jij net zegt, ze zat maar echt heel erg obvious met haar ogen te rollen. It ja, en daarna zo... ging ze in een Boeddha-houding Boeddha om een soort ja. van rust in zichzelf eh, te herstellen. <laughs> ja, ja, het, ja. <laughs> het was perfect theater, uh, Willemijn. Ja. En het lijkt ook niet op zich te staan. Vandaag stond er in het AD een vrij groot stuk over het gedrag uh, van deze staatssecretaris. Uh, haar achtergrond is natuurlijk ook een Niet-Haagse. Ze was verpleeghuisarts en uh, ja, is in een auto terwijl ze op weg was naar een patiënt gebeld door Verhagen omdat het een uh, vriendin van de vrouw van Verhagen is kom alsjeblieft naar Den Haag. Dus ze snapt nog niet helemaal de morgen, zegt haar ambtenaar in dat interview. Het lijkt ook dat ze op het ministerie een lijstje heeft... van mensen met wie ze niet wil spreken. Want die zijn te negatief voor haar. Uh, ze wordt totaal voorbereid op debatten, waardoor ze soms kamerleden mist. Nou, kortom, je hoort wel in de krant en je leest het daar dat ze niet altijd even goed is in anger management. Ja, dat had je toch uh, niet verwacht van een, uh, van een staatssecretaris. Ze heeft toch ook had... al eerder een, een motie van afkeuring aan de boek gehad? Ja, en precies vanwege hetzelfde feit eigenlijk. Het ging om het PGB. Ze had wat op het plein voor de Tweede Kamer geroepen. Namelijk dat ze zou luisteren naar iedereen. En vervolgens in het Kamerdebat wist ze dat niet meer. En de grap is, als je iets niet weet, dan zou hij natuurlijk zeggen... ach ja, ik weet het niet meer, excuus. Zij ging er een hele parodie van maken. Uh, en uh, jaagde de Kamerleden op de kast. En die gaf haar toen een motie van afkeuring. En, en ja, dat is toch een beetje lastig voor de verhoudingen met de Kamer. En dit zal er zeker niet uh, aan bijdragen. Alhoewel natuurlijk, ja, die Kamerleden zelf, die kunnen er ook wat van. En ja, wat dat betreft, ja, of zij nou uh, staatssecretaris Veldhuis van Zanten moeten afvallen, dat valt uh, te betwijfelen als je de volgende compilatie hoort van de Kamerleden. Voorzitter, mag ik hier meteen een vraag bij stellen? Nee, nee, echt niet. Jawel, want nee, deze nee, rekening, record... mevrouw Halsema, als ik zeg nee, is het nee. Zeg u noem mij toch ook een klein ventje, en een grote waffel? En ik vind dat even van belang, want u heeft grote oren, maar u luistert niet. Voorzitter, ik ben inmiddels ook voor Flapdrol Dat Mag nee, ik ook? Nee nee, ah, nou, nee, nee, nee, nee. Ja, wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, echt, man. Dat is de... Ja. Lekker zo normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jammer. Nou, dit gebeurt natuurlijk uh, niet alleen uh, vandaag, maar ook gisteren. En Iemand die dat natuurlijk uh, vaker aan de hand heeft gehad is oud-Kamervoorzitter uh, Frans Wijsglas. Frans Wijsglas, goedenavond. Ja, goedenavond Schimmert. Uh, u hebt natuurlijk ook uh, het uh, fragmentje van Veldhuis van Zanten gehoord. Ja. Wat vindt u daar nou eigenlijk van? Nou, ik, ik, heb het, het, ik zag het vorige week, iemand stuurde me een link toe van, van de NOS. En... Ik speelde het af op mijn, op mijn computer en ik dacht eerlijk gezegd dat ik naar Kofnoem zat te kijken in plaats van naar de echte Tweede Kamer. Ja. Wat, stel nou dat u die commissievoorzitter was geweest, wat had u gedaan? Hetzelfde als een het wasmeet. Ze vond dat ze het prima deed. Ze bleef rustig. Uh, ze liet duidelijk merken dat zij degene was als voorzitter die het over de orde gaat. Het is een vaste regel en in commissievergaderingen en in de Tweede Kamer plenaire dat het publiek uh, niet uh, mag laten merken wat ze ervan vinden. Dat gebeurde deze keer en dan is het de plicht van de voorzitter om het publiek op stilte te vragen. en Dat deed ze op een keurige manier. En ze ging ook heel rustig en onderkoeld om met het rare gedrag van, van de staatsen. Dus nee, al mijn complimenten voor steeds. Ja, en het veldhuis van zanten moment van uw carrière is natuurlijk het moment wat Jan Marijnissen, Misschien even voor de luisteraar, luister even mee. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg was ja. van drie uur. Dus ik vind alles prima ja. hoor. Maar ik vind, ik vind ook aan alles aan prima, maar, zet maar zet ik kijk naar de avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Meneer Marijnissen, Ik wil Marinissen. Staats... Meneer Marijnissen, ik zou u iets willen zeggen. Ik ken uw stijl en uw vocabulaire, maar als degene die op dit moment. Uh, ...in deze functie zit, wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou willen vragen dat terug te nemen. Daar ben ik absoluut niet van plan. Ja. Meneer Wijsgas, maakt dat nou uit of, uh, of u, uh, als je als voorzitter nou een Kamerlid voor je hebt... ...of dat je iemand van het kabinet voor je hebt? Nou, ja, het, het doet er niet toe of het, het Kamerlid is hier op het kabinet. Want uh, iedereen en de minister en staatssecretarissen en de Kamerleden, eh, die moeten luisteren naar nee, de voorzitter. Of het nou de commissievoorzitter of de plenaire voorzitter is. Dat maakt niet uit. Eh, ja, echt dit Marijnet met woorden wat mevrouw eh, Veldhuizen deed in daden door haar hand op, op de mond van oorlog te leggen. Ik vond wat mevrouw Veldhuizen deed wel een stuk erger, moet ik zeggen. Want ja. dat, dat, dat was toch een, een, een, ja, een soort fysieke bedreiging bijna. En, en kan zij dat nou eigenlijk ook terugnemen, zo'n gebaar eigenlijk? Want als je een woord zegt, dan kun je dat in de, in de uh, uh, het verslag van de Kamer kun je dat een beetje ja. laten omstrepen, zodat mensen weten dat het een persoonlijk feit is. Kan dat nou eigenlijk ook met een gebaar? Of is dat niet mogelijk? Ja, ze, ze, ze heeft, heb ik begrepen, uh, Althans, via haar woordvoerder. Ik denk dat je het ook niet persoonlijk kunt doen. Maar goed, via haar woordvoerder uh, heeft ze uh, excuses aangeboden. Uh, ja, daarmee neem je eigenlijk je gedrag terug, om het maar zo te noemen. Dus, en als mevrouw Smeets daar, daar uh, genoegen mee neemt, en ik denk dat het wel zo is, dan is het ook afgedaan. We moeten het ook niet groter maken dan het is, natuurlijk. Nou ja, u, maar u zegt wel van ja, wat Van Zanten deed, vind ik wel even een stapje erger dan wat ja. Marijn ze toen tegen u zei. Maar uh, premier Rutte heeft gezegd: van, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee. hè. Heeft hij dat gezegd? Ja. Ik vind het jammer, ik wist het niet, dat hoor ik nu van u. Uh, dat vind ik erg jammer. Het had, had uh, premier Rutte geceerd. als hij ook namens het kabinet had gezegd... en nogmaals, uh, je hoeft dit niet groter te maken dan het is. Uh, hij hoeft niet op zijn knieën uh, voor de televisiekamera te gaan zitten... of naar de kamer te komen. Maar het had hem wel geceerd als hij ook namens het kabinet had gezegd... dat dit een zeer ongelukkig voorval heeft. En is... Als je het hebt over taalgebruik en over voorzitters... zie je, althans lijkt het een beetje alsof het steeds verder uh, verruwt. Is dat nou iets, omdat er uh, steeds... Uh, uh, uh, meer nieuwe Kamerleden zijn? Is dat nou het karakter? Of is dat een, uh, een, ja, een uiting van de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer? Waarom is het toch dat, die, dat het zo lijkt te verruwen? Of is dit gewoon van alle tijden? Nee, het is, het is niet op deze manier van alle tijden, uh, ik zelf en ook mijn voorgangers hebben natuurlijk ook uh, dingen gehad. U, u, u, u ziet het zelf horen, zo even, daar waar het ging uh, om het, het incidentje met Jamarijnissen. Uh, ik heb wel andere uh, momenten gehad dat ik, uh, dat ik Kamerleden heb gevraagd om, uh, om, om woorden terug te moeten nemen. Maar het is wel een stuk grover, een stuk groffer en vaak ook een stuk te geworden de afgelopen periode. En ja, dat ligt toch, toch heel erg uh, aan. aan, aan, aan uh, de binnenkomst van de Kamerleden van de PVV in geheel eigen en in mijn, mijn ogen uh, en oren. Uh, te grote en te, te, te onbeleefde stijl uh, van debatteren hebben. Meneer Wijslas, dank u wel en nog een mooie avond. Hetzelfde voor u, prettige avond voor u en voor al uw luisteraars. En Stuart van Linde, dank je wel. Jojo. PNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, vanmiddag was ik bij een heel ander soort type op bezoek dan uh, bij Esglas. Nou, bij Henk Schiefmacher in zijn nieuwe tattoo-museum. Morgen gaat dat open. Zometeen hoor je hier het uh, hele verslag daarvan. En ik liet natuurlijk ook even gelijk mijn eigen tatoeagekeuren omrug. om mijn rug. Ja. Het BNN komt op sterk water <laughs> in het Amsterdamse tattoo-museum. Exit Holland. Zou wel ja in Exit Holland spreken we iedere dag Nederlanders die in het buitenland wonen en uh, onze Exit Hollander Ilja Sloep die woont in Griekenland maar niet voor lang want de situatie in het land is inmiddels zo erg dat ze besloten heeft met man en kind terug naar Nederland te gaan Ilja goedenavond. Goedenavond. ja wanneer kwam het moment dat je dacht nou ja nou forget it ik ga terug uh, nou eigenlijk deze zomer toen ben ik een beetje gaan nadenken want dan heb je tijd om na te denken en ja, ik zag gewoon de situatie steeds erger worden, ook om me heen. En op zich voor ons was het nog wel uit te houden, maar we hebben ook een klein uh, kindje van 15 maanden. En de toekomstperspectief is hier gewoon bar en boos. En ja, op onderwijsgebied, op zorggebied, het, is, het wordt allemaal zoveel minder. Uh, mensen die zien hun lonen, dat weinige wat ze al hadden, uh, zien ze gewoon echt nog kleiner worden. Ja, maar wat kan, jij, wat kan jij niet meer voor je kindje krijgen binnenkort? Of waar, waar vrees je nou, voor? Nou ja, goed, uh, nu op dit moment nog wel. Maar als, ik, ik ben dus ook afhankelijk van een, uh, een verzekering uit, uit Nederland nog. Mm -hmm. nou ja, dat kan ook niet altijd maar doorgaan. Uh, want de ziekenhuizen zijn hier heel slecht. Uh, artsen betaal je zelf. Vaak ook met een envelopje. Het bekende verhaal. En uh, ja, je ziet gewoon mensen, uh, ja, die hebben gewoon, gewoon echt geen toekomstperspectief ja. voor hun kinderen ook niet. Dus, ja, maar, maar dat was natuurlijk een situatie die al wel langer aan de gang was. Wat maakt het op dit moment echt onleefbaar voor jou? Nou, het is uh, ook het dagelijks leven is heel erg lastig. Als er steeds gestaakt wordt of mensen nou gelijk hebben omdat ze zo weinig verdienen en uh, ja, hun, hun recht willen, dat snap ik wel. Maar je kan gewoon nergens heen als het openbaar vervoer bijna elke dag staakt. Of een deel daarvan. Je hebt hopen vuilnis voor je deur uh, liggen uh, een maand lang. Nou, dan wordt het ook gewoon vies en het wordt grimmig. Ja, want dat is nu echt zo bij jou. Het, ligt, het nou, vuilnis ligt voor je deur. In, inmiddels is het weg. Ja. Maar het heeft heel lang geduurd. Oké. Okay. Ja. ja, en, en, en um, mm. jij bent docent en je man is muzikant. Heb je hier wel vaker over verteld dat het ja. voor hem ook echt, echt moeilijk is om nog aan het werk te komen? Ja, vorig jaar had hij nog best veel uh, werk. Hij werkt ook bijvoorbeeld, hij, hij speelt op huwelijken, uh, doopsfeesten en dat soort dingen. Dat leeft heel erg. Nou, dat is nu al bijna niet meer zo, want mensen hebben gewoon geen geld. En uh, nu om uh, ja, vast ergens te werken in een taverna of, of in een barretje, mm -hmm. dat is ook bijna niet meer. Want men gaat niet meer uit, dus heel weinig mensen kunnen nog maar uh, spelen ergens. Ja, en dan wordt het toch heel lastig ja. om werk te vinden. Maar nou ben jij Nederlands, maar je man is Griek. Dit is wel heftig ja. om dan. Te zeggen, nou ja, ik, ik laat mijn land hier achter, ik ga weg. Ja, ja, voor mij was het uh, toen ik vertrok uit Nederland, was het op zich een, een bewuste keuze en was het eigenlijk, ja, Nederland was, zat, was in prima staat. Nu moet, moet hij min of meer weg voor de toekomst van zijn kind. <laughs> en uh, ja, het is, het is alsof je ja, op een schip zit dat aan het zinken is en jij kan er vanaf. En, maar ja. je moet je wel je dierbaren achterlaten en dat is, lijkt, me, lijkt mij in ieder geval heel erg moeilijk. Ja, nou ja, en ik neem aan je kent je man dus dat vindt ja. hij ook wel lastig denk ik. Ja, ja daar zit heel erg moeilijk mee, ja. En ben jij de enige die vertrekt of zijn er nog wel meer mensen in je omgeving? Nou, ik hoor eigenlijk om me heen alleen maar mensen die vertrekken op het moment. Uh, gisteren hoorde ik ook weer van een nichtje van mijn man. Die gaat naar Finland, andere mensen gaan naar Australië, Canada, Duitsland, Nederland, mm -hmm. heel veel mensen. Uh, dus ja, die dan zeg maar een vrouw hebben of een man die Nederlander is. Dus ja, we horen het echt heel erg uh, om ons heen. Op Iedereen die kan, die, die wil weg? Iedereen die kan wil weg en zelfs mensen die totaal geen band hebben met een bepaald land, willen weg. Ja, dat betekent dus dat alle mensen die jij kent in ieder geval volstrekt geen vertrouwen hebben in nou ja, het noodpakket zoals dat er nu is. Nee, ligt. nee, want of we nou in het noodpakket, uh, of, we daar nou, uh, of we nou geholpen worden of niet... Uh, we zien toch alleen maar uh, dat mensen steeds armer worden en op een gegeven moment ook pensioenen gekort worden en dat, ja, dat is dus ook voor mijn schoonouders heel erg moeilijk op het moment. Ja, ja. Maar, maar die gaan niet mee naar Nederland? Nee, maar ik heb wel gezegd kom maar <lacht> zoveel je wil. Want ja, ja, ik vind het zelf ook heel moeilijk om mensen achter te laten natuurlijk. Ja. Wanneer kom je terug? Uh, nou, ik moet uh, in het nieuwe jaar een baan gaan vinden <lacht> en zodra dat rond is een huis zoeken en dan kunnen we terug. Dus eigenlijk wil ik, uh, wil ik volgend schooljaar terug zijn. Succes daarmee. Jouw ja, Sloot. Dankjewel. Oké, een dag. Half tien, hier is Maria Hageman. Radio 1, het NOS-journaal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 Energiebedrijf Eneco begint over twee jaar met de bouw van een windmolenpark op de Noordzee. Ruim 20 kilometer voor de kust van Noordwijk worden zo'n 40 windmolens neergezet. Met het park wordt genoeg stroom opgewekt voor ruim 135.000 huishoudens. Het wordt gebouwd met behulp van subsidiegeld van het vorige kabinet. De subsidie kan oplopen tot bijna een miljard euro.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 Gaan we even naar Rachna meer. Die is bij VVV Excelsior. Nog steeds 0-0, hè? Geloof ik. Zeker. Er was een kans zojuist. Je hoort het publiek misschien nog een klein beetje nagenieten van dat moment. Wildschut. Een trap van een meter of 17. Links voor het doel gaat het hek in. De doelen. De ballenvanger achter de goal van Excelsior. We zitten in de 74ste minuut. Nog altijd die stand van 0-0 op het scorebord. We hebben wel een leuke fase gezien. Met een knal van Meus. De eerste 20 minuten van de tweede helft was het allemaal heel slordig. Ongeconcentreerd. Geen oogstrelend Echte nummer 17 tegen de nummer 18. Maar Meuwes met een uh, geweldige volley gepareerd door de keeper van Excelsior. Een corner waarbij uh, Yoshida bijna in de buurt was van een goal. Het scheelde een paar centimeter. Schoof die bal hard naast de paal. En aan de andere kant van het veld eindelijk weer eens een moment van Excelsior. Dat zijn er echt heel weinig geweest vanavond. Maar voortoren in de 66 e minuut de buitenkant van de paal geraakt met links. Ook zo vanaf de rand van het strafschopgebied. En volgens mij zeg ik dat steeds bij de momenten. Het is allemaal van afstand. Er zijn nauwelijks momenten echt voor de doelen. Uitgespeelde aanvallen zijn echt zeer spaarzaam in dit duel. Natuurlijk is het spannend gezien de stand op de ranglijst. Maar je zou graag wat, wat beter voetbal willen zien. Hoewel dit af en toe toch ook wel wat heeft. Want het gaat van Hot naar her, het is uh, ja hotse knost begonia voetbal heette dat volgens mij ooit. Nou dat is het. Het is nog een kwartiertje tot het einde. Laten we hopen op wat doelpunten nog in de slotfase. BNN today. Willemijn Veenhoven. Guus Meuls van Velsen direct. Afrojack bluff en Armin van Buren koning in de dag zie je ook dit jaar weer. Samen met Radio 538 op het Museumplein in Amsterdam. Ja, over en uit. Dus burgemeester Van der Laan trekt de stekker eruit. Volgend jaar dus geen grote Koninginnedagfeest in Amsterdam. Een grote teleurstelling voor onder andere Radio 538, die je net hoorde. Ieder jaar altijd een groot feest organiseert op het Museumplein. Maar helaas, dit zei Van der Laan zelf over zijn besluit. Nou, elke Amsterdammer weet dat Koninginnedag al lang niet meer is wat het was. Het wordt elk jaar drukker, het wordt elk jaar dronkener, het wordt elk jaar agressiever. En wij gaan niet wachten tot hier iets gebeurt uh, à la Duisburg. We gaan, uh, we gaan uh, dat voor zijn. Henk Reinerman is crowdmanager en weet dus hoe je nou ja, crowdmanagedt. Lijkt me duidelijk. Henk, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, burgemeester Van der Laan is dus bang dat er doden gaan vallen. Dan denk ik, nou, dit is misschien wel een klein beetje overdreven. Nee, je kunt het helemaal niet overdreven. Nee? Uh, nee, ik vind het een heel goed besluit van, van, van de Laan. Uh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat dat besluit al jaren eerder genomen zou zijn. Want als ik de situatie bekijk op de Dam... Overigens, dat, dat geldt ook voor andere steden. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam. Zo'n grote manifestatie, zoveel mensen... Op het ja, op, op museumplein dan, hè? Ja, op museumplein, ja. ja, ja. Uh, dat, wanneer daar iets verkeerd gaat, wanneer er een calamiteit uh, is... dan uh, kun ja. je er donder op zeggen dat er slachtoffers vallen. Want jij zegt, het is eigenlijk verbazingwekkend dat hij dit niet eerder heeft gezegd. Hoe gevaarlijk is het dan? Uh, nou, kijk, uh, het is potentieel onveilig. En waarom? Uh, als je een locatie hebt waar heel veel mensen bij, uh, bij elkaar komen... En ja, want dat, dat, dat feest op het Museumplein, er komen 300.000 mensen over de hele dag verspreid. Uh, ja, ik, ik weet dat niet. Ik heb ze niet geteld. Ik vraag ja, me nou, dat... wel geteld, heeft, maar in elk geval, <gacht> ja. het, en het aantal is ook niet zo belangrijk, waar het om gaat is uh, dat, dat je een locatie hebt, een bepaalde plek hebt, waar heel veel mensen komen. En dat die, die plaats, dat aantal mensen niet aan kan, en niet alleen wat opslagcapaciteit betreft, dus het aantal meters per vierkante meters per mens, mm -hmm. maar ook wanneer er iets gebeurt en mensen willen vluchten en kunnen niet vluchten. en daar vallen de slachtoffers bij. als we naar die historie kijken naar, naar recente gevallen waar, waar het verkeerd gegaan is. zoals? Nou, neem Duisburg. ja, maar ja, nee, dat, nee, was, nee, dat was in een tunnel, dat was uh, met hoge muren, daar kon je geen kant op. museumplein nou, kan je toch heel kan, nou, kan veel kant we, op rennen. Weet, weet, weet je dat Duisburg? Een, een zaak is geweest waar geen calamiteit heeft plaatsgevonden. Er zijn twintig doden gevallen, ja. zonder dat er een calamiteit uh, plaatsgevonden heeft. En, nou, en met de calamiteit uh, bedoelt u, de, de, als er iets gebeurt op dat moment, een vechtpartij, er breekt paniek uit, ja, dan, dan is het grote gevaar? een vecht, vechtpartij, noodweef. Een huislaande brand, dat kan van alles zijn. Ja. Uh, mensen willen vluchten en kunnen dan niet vluchten. Nou, een, een ander voorbeeld, dichter bij huis, is uh, de damschreeuwer. Hè? Mm -hmm. op, op de dam. Uh, de calamiteit is de schreeuw. Nou ja, goed, wat dat betekent dat daardoor, door die schreeuw op zich, volle ergens slachtoffers. Maar mensen willen vluchten en kunnen niet voldoende vluchten. Ja. Nou, dat heeft geleid tot ongeveer 80 gronden. Dus u zegt, zoiets als het Museumplein. je kan wel een paar straten inrennen, maar dat is niet genoeg om al die mensen veilig uh, bah, te nee, laten wegkomen. Bah, nee, nee, nee, nee, nee kijk, als ik die luchtopname uh, zie, dan, dan denk ik van, oh, daar, ja. moet, daar moet niets gebeuren. Heeft u, heeft, dat... u, heeft u er wel eens tussen gestaan? Ik heb er wel eens tussen gestaan, ja, ja, ja. En wat ja. dacht ik, u dan? Uh, hier, moet, hier moet niks gebeuren. Als hier een calamiteit gebeurt, dan, uh, uh, dan zijn er garen. dan vallen er slachtoffers. Ja, ja. Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen dat, ik, ik, ik, ik zeg wel van, nou, het valt toch wel mee met het gevaar, maar ik waag mij echt niet op Museumplein met Koning Dag. No, nee, maar no waarom, waarom, waar, waarom doen ze dat niet? Ik, ik kijk wel uit al die gekken daar. Ja. Nee, ja. nee, dat is anders. Gekken en veel te druk, dat vooral. Oké, okay, oké, okay, ja. okay, ja. Maar op, nou zegt Van der Laan, nou dan kan het misschien wel op een andere locatie hebben, bijvoorbeeld um, uh, op de Zuidas of rondom ja, station ja, ja. Rai. Dat, daar is het ja, allemaal ja. veel opener. Vindt u ja, dat wel ja. veilig? Nou, dat ligt er al aan, hè. Dat ligt al helemaal aan de, aan niet alleen de opslagcapaciteit, daar hebben we net al even wat over gezegd, maar ook de vluchtcapaciteit die er is voor mensen. Dat moet in relatie staan met elkaar. Maar dan kan het nog zo zijn dat een locatie zo groot is... dat, euh, dat als het vol met mensen staan, staat... En stel voor dat er voldoende vluchtcapaciteit is... dat wanneer er iets aan de hand is... dat uh, ...mensen niet in staat zijn om die vluchtcapaciteit te bereiken. Dat, ze zich vast, dat de menigte zich vastloot, vastloopt op zichzelf. Ja, maar wat is dan precies vluchtcapaciteit? Want dat is een beetje een moeilijk begrip. Uh, nou, oh, uh, nou, wanneer er wat gebeurt, dan... Uh, ...iemand ziet dat, hè, die, die signaleert ja. uh, een, een calamiteit. Die denkt van, hé, hey, dit is gevaarlijk, ik moet zorgen dat ik wegkom. En dan wil diegene ook weggaan. En samen met hem of haar en heel veel ja. anderen. Nee, ja, dat begrijp dan, ik. Maar o, o, wat voor uh, plein stelt u zich voor waar dat dan wel zou kunnen? Want dat, dat kan toch bijna niet? Ja, wel, nou en of? Ja, ja. Nou, um, uh, er zijn heel veel pleinen welke pleinen die kleiner zijn... Hè, en uh, de, de, dat zou dan wel kunnen. Maar daar waar het sprake is van een groot plein, zoals, zoals in dit geval de museumplein, en dat staat vol met mensen, dat kan niet anders dan wanneer je dat plein bijvoorbeeld in vakken verdeelt, parcelleren, En dat ja, ja. je uh, tussen die vakken uh, interventieroutes hebt waar de hulpdiensten, politie, brandweer, GGD. Dus dan zou het wel veilig zijn als je die vakken uh, dan, dan verdeelt? Dan zou dat kunnen, ja. Ja, ja. Er zijn voorbeelden van... In België. In België daar begrijpen ze het ja, in andere gevallen beter. In Gent en Leuven dat zijn hele grote feesten. Uh, daar presteren ze het om een markt uh, in vakken te verdelen. En uh, elk vak te voorzien van informatie. Uh, ja. Lichtkranten: van als u dit vak verlaat, dan doet u dat via uitgang dat en dat. En uh, dan, dat is goed geregeld. Ja, dus dat en zou en we Van de Laan nog kunnen doen. Maar anders zegt u: is het heel verstandig om uh, dit uh, niet meer uh, te doen zoals het nu gaat. Het is een heel verstandig. Ja. Goed, nou, 538 is uh, inmiddels een actie gestart. Die willen natuurlijk dat het feest blijft. En, uh, Waarom willen jullie <coughs> Ja, nee, dat begrijp ik wel. Maar willen ja. jullie dat feest uh, houden onder nee, dezelfde wij... Om, om, omstandigheden? Wij niet, hoor. Radio 538. Dat, okay, wij, dat okay. zijn wij ja, ja. niet. Nee, zoals ik al zei, ik vertoon me daar ook niet. Dat is goed. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, 538, die, die, als je wil, kan je een petitie online tekenen ergens. Okay. Henk Rijderman, ja. dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, ja. Hoeren, neuken, nooit meer werken. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Zo heet het nieuwe nummer van Corrie Konings. Ja, dat is inderdaad de zangeres die we vooral kennen van het nummer. Huilen is voor jou te laat. En dat nieuwe nummer, hoeren, neuken, nooit meer werken dus... dat is de titelsong van de nieuwe film van The New Kids. Nou, die film die komt in december in de bioscoop. Um, we hebben de samenwerking tussen deze twee alvast even voor je samengevat. Hey. Wat een kut, vlinder, joh! Kut, kut! Snelke kut, kuthoor, kuthoor, kut, hoe? Kut, hoe? Kut, hoe? Zet water! Kut, kut, kut! Kut! Trooisie, de man kapot, vrek, kut! Zo doen we dat, jongen? Recht is Max voor een kutvlies. Black the de Mongol! Verder van mijn kipknops. Ja, die knops is heel lekker. Wat een langzame kutmuziek! Black the Mongol! Ik heb geen feenclub meer, dus het maakt niet uit. Ik had vroeger een uitklap van Corrie Konings op mijn kamer. Ja, en nu is er dus een samenwerking aangegaan met de New Kids. En wil je dit horen, het hele nummer, kijk even op onze Twitter. Twitter.com slash be -in today. Razor Chiefs, Ruby hoorde je. Um, gaan we even naar het voetbal? Dat is uh, nou ja, zo'n beetje aan het aflopen, denk ik, VVV Excelsior. 3,5 minuut nog tot aan het einde van deze wedstrijd. 0-0 no, no, nog altijd de stand. Ik heb het gevoel dat ze bij VVV straks zullen zeggen... We hebben er toch alles aan gedaan. We hebben hard gewerkt en uh, we verdienen een doelpunt. Dat is misschien ook wel zo. Aan de andere kant kun je zeggen, er zijn heel veel schoten van afstand bij geweest. We hadden het er al eerder over. Er is druk gewisseld zo de afgelopen minuten in de slotfase van deze wedstrijd. Smith, een centrumverdediger, nog jong aan de kant van Excelsior vervangen... door een speler die pas voor de tweede keer mag meedoen in de divisie. Dat is een uh, speler die naar, luistert naar de naam Jurgen Matthij. Geblesseerd geraakt zijn voorganger naar een botsing met Ocebo... die graag een strafschop uh, wilde. De invaller uit Nigeria bij VVV. Maar die liep eigenlijk vooral tegen zijn tegenstander aan zonder dat er sprake was van een overtreding. Nu maakt Touchebo nog een keer een overtreding tot hij dat op de punt van het strafschopgebied van Excelsior. Die ploeg mag nog een keer een vrije trap gaan nemen. Dat gaat Niveld doen. Bal richting de middenlijn. Het zou wel eens kunnen dat mijn collega Frank Snoeks, mijn buurman, gelijk krijgt. Want die zei in de rust al, hier gaan echt geen doelpunten meer vallen. Het is 0-0. Saai hè? Ja, een beetje ja. saai is het wel. Ja. Ja. Nou, sterkte. Nog drie minuten. Ja, graag ja, naar meer. Vanaf uh, morgen is Amsterdam weer een museum rijker. En niet eentje die volhangt met uh, schilderijen van oude meesters... maar een museum over de kunst van de tatoeage. Uiteraard bedacht en gerund door Mr. Tattoo hemzelf, namelijk Henk Schiefmacher. En, uh, ik was vandaag bij hem, maar hij was vandaag nog druk bezig... om de allerlaatste dingetjes op hun plek te zetten. En tussendoor had hij toch nog even ergens tijd... om mij een rondleiding te geven. Ja, helemaal te gek. Dank je wel. Ik ben jullie aan... Ja, ja oké, okay, dag. De post gaat nog een keer bellen over het ding. Er wordt nog getimmerd, gezaagd, alles uit, zaad, uitgepakt. gespijkerd gespijkend ja. en ja. Ge, geniet. Ja? Geverfd. Zij die zuchtend. <laughs> ja. Nee, en dan komen jullie ook nog. Komen wij ook nog. Wij zijn de laatste voor vandaag, hè, geloof nee, ik? Nee, ik moet vanavond nog naar Paul Witteman oh, ook. Oh, ook dat nog. Maar goed, dan zit ik op een stoel. Ja, dan goed. kan ik me laten ja. afzeiken door Jeroen, dus dat komt helemaal goed. <laughs> yeah. Ben je, dat vind ik een rare vraag voor een man die nu voor me staat... maar ben je een beetje zenuwachtig vanmorgen, Henk? Uh, jawel, ik ben wel zenuwachtig. Ja? ja, de hele wereld komt kijken natuurlijk. Ik sta morgen of met mijn broek op mijn hielen buiten voor de deur. Nee, ja, ik ben wel wat, een beetje nerveus. Ja. Maar ik ben meer eigenlijk altijd van de nerveusiteit geweest na iets. Dus dan heb ik het allemaal gehad. En dan denk ik, oei, dan voel ik mijn hele darmen in één keer... Ik ben erg goed in iets wegstoppen. Maar nu voel je je darmen nu al? Ja, ik begin me al aardig te voelen, ja. Laten we even, even een paar mooie dingen bekijken. Want we zijn hier uh, 2000 vierkante meter, geloof ik. Al deze spullen stonden bij jou thuis? Ja. In dozen. Ja. In mapjes. Ja. En toen zei Louise op een dag: Henk, flikker op, we maken een museum. Het woord stofnes viel, ja. Nee, ja. nee ik, het is nu leeg. Het is nu een bom thuis. Juist, ja. Maar ja, goed, ik heb nog een geïllustreerde vrouw, hè? dus dat is... Uh... Ja, daar kan je naar kijken. Nee, alles, was bij mij, ja, alles is bij mij lawaai. Alles, vrouw getatoeëerd, huis getatoeëerd, alles. Het is nu helemaal leeg. Maar nu hier, dat is een van je pronkstukken, heb ik begrepen. Maar het hele lijntje, want je ziet zoveel stukjes huid. Dit is, dit is mensenhuid. Ja. Hè? Je voelt het ook, hoe dik het is. Maar dit, dit voelt als het zoutje in mijn laars. Ja, zo is en, het. En van wie was dit? Dat weet ik niet. Dat, dit meeste van dit spul is... Verzameld zo'n 150 jaar geleden, in de tijd dat er nog geen fotografie was. Dus als er dan eens een keer iemand op straat gevonden werd die, die, die overleden was, aan de drank of hoe dan ook, en hij had geen papieren bij zich, dan hielden ze een aantal dingetjes boven de grond. Juwelen, kleding en zijn tatoeages. En dan werd hij later bij identificatie makkelijker. Voor de familie, ja, opa had een, een, een blote naam op zijn linkerhonderd aan. Nou, ja, dat is hem. dat was opa. Ja. ja. En hoe kom jij er dan aan? Uh, ja, hoe kom je aan zoiets. Op een gegeven moment werkt zo'n zo heel gebeuren als een magneet. Men weet dat je daarmee bezig bent. Iemand ziet iets, belt je op. In Milaan, hè? Hier in Milaan, hij gaat antieke storen. Die vindt het, het is kinderen van de oogte man, van de prison. Oh ja, ik zeg, why don't you buy? En voor dus dan dus stuur ik daar met iemand naartoe. En die gaat kijken of hij dat voor elkaar uh, uh, kan krijgen. Ja. Dat horen we dan morgen. Ja, luister, in, ik heb in zie je ingevreemde mensen. Zo groot als deze kast, totaal, het hele huis. Als, als een soort Jezus aan het kruis genageld, maar dan alleen de nee, huis. gewoon is. als een vel, ja. Ja, een vel. Ja, ja. als een zeil. Dat, en dat is iets dat, dat zou ik graag willen ja. hebben. Er zitten 500 van die... ...huiden in een collectie. Gedeeltelijk zijn gedroomd, anderen zitten in een soort... ...die man die ze dan had, hij is nu overleden, dokter Fukushi... ...en als hij die dan liet zien, dan haalde hij allemaal van die... plastic zuurkooltonnen met van die rode doppen erop... Ja. ...en weer zo'n dop eraf en dan kwam er weer een heel mens zo uit... ...het sap van die met een klatsch op de tafel... ...en dan kon je weer kijken en oh, very good, de hupteval... ...de klatsch eroverheen als een soort tapijten... Maar zijn dat mensen die bewust hun, hun lijf nalaten, hun, hun uh, vel? Ja? Ja. Ja. ja, ja, Wil jij dat ook doen? Nou, ik wil stukjes. Nou, deze mensen hebben honderden uren pijn uh, daarin geïnvesteerd. En, en, en, ja, dan mag je leiden dat het ergens terecht komt. Duizenden guldens. Wat aan jou uh, komt zeker hier in het museum? Je linkerhand? Ja, die heb ik toch niet meer nodig in mijn kist. <laughs> nee. Uiteraard. nee. Uh, dit is een, een, een, een heel klassieke tatoeage tegen de Reuma die op Samoa gemaakt is. En die, kom je niet, die zie je niet zoveel meer. En heb je Reuma? Nee, ik heb geen Reuma. Ah. Nee. Als je dit allemaal ziet, niet te geloven wat je hier allemaal hebt. En dan las ik dat je ergens in de jaren zeventig in een bijkorf werkte. Toen had je ook niet kunnen denken dat dit er op een dag van zou komen. Nou, het broeide wel eens natuurlijk. Hè? Ja. Er heeft altijd wel een stukje avontuur in me gezeten als kind... Uh, uh, uh, uh, keek ik het liefst... Uh, uh, was veel ziek. Las het liefst uh, boekjes. Tekende veel. En een van mijn favoriete boeken om in te bladeren te kijken... was het fotoboek van mijn vader. Wanneer hij als marinier naar Indonesië was geweest... en een opleiding in Amerika gehad. En er zaten allemaal foto's in op, op de Empire State Building. Uh, uh, door het Suezkanaal heen en zoiets. Dus dat... Uh, de, de, de, de, de, de drang om ergens naartoe te gaan, of om te reizen, was, is altijd aanwezig geweest. En dat heb je natuurlijk ook veel gedaan. Ja. Als je, ik kan me niet anders voorstellen dat je, dat je uit elkaar knalt van trots als je dit ziet. Ja, nou, ik moet nog wel iets verder. Er moet nog wel iets gebeuren, maar het begint al te broeien. Laten we zeggen, hij, uh, het is een hond met zeven lullen, hè? zo blij kun je uh, zijn. Ja, en hoeveel hangen er nu aan? Er zijn er nu vijf. Er moeten er nog twee bij. Kom, we, we ruisen er even snel doorheen. Dan ben je klaar. Dit is een, ja, dit is een stukje loge. Yes. Soort, soort, dit de is... sfeer een beetje een, een, een Borneo longhouse. Je hebt in Borneo een paar volkeren die zich, uh, of stammen die zich met die tatoeage ja, bezighouden. Dit is één... Een... Van uh, je reizen die je naar Borneo hebt gemaakt. En is die beroemde reis die je met Anthony Kiedis, de zanger ja. van de Wettel Chili Peppers ja, maakte? Ja, hij was hier laatst nog. We hebben het er nog heel even over gehad. Ja? Ja. Hij was ziek. En uh, sterker nog, toen ik terugkwam... de dag dat ik terug was, hoorde ik op de radio, op de radio Veronica melden... dat hij overleden was. En toen heb ik hem opgebeld. Toen kreeg ik hem direct aan de telefoon. <laughs> en toen kon ik gewoon de zeldzame vraag stellen. Are you dead? No, not dead, Henk. En, uh, dus hij hadden toen... Allebei genge-fever. En ja, een schurft. Ik kwam eigenlijk rechtstreeks uit het café vandaan. En ben die jungle ingeschokt. En daar zijn we halverwege ergens de weg kwijtgeraakt. En toen hebben we een dag of twaalf door het Centraal Borneo heen gelopen. En dat is, wat dat stuk heet de En daar komen dan weer de Kenyan vandaan. Dat zijn allemaal snellers. en. Het is een prachtig volk weliswaar, maar daar kon je vroeger toch echt wel... Niet... Sterker nog, in de Tweede Wereldoorlog is er nog actief koppen gesneld. En... en nog niet zo lang geleden kregen ze een beetje ruzie met de Madurezen... die dan allemaal uh, door de Indonesische regering een stukje tuin hebben gekregen. Toen zijn er ook nog weer een paar koppen afgehakt. Dus dat, Het was dat, spannend, zeg maar. Dat raak je niet zomaar kwijt, zulke. En ja, in zo'n bos voel je dat toch wel heel erg. En Anthony Kiedis, die, die, die shockte achter je aan? Kiedis was jong, is jonger als mij... Ja. Die sterker, he, uh, geen vet, die zei tegen mij de hele tijd, en dat zei hij terecht... ik eet mijn muscles, aminema muscles, en jullie eet je vet. En dat is waar. Ik begon me eigenlijk, naarmate ik daar in dat bos liep... eigenlijk steeds beter te voelen. Ik raakte mijn gewicht kwijt, ja. ik werd steeds sterker. En hij liep zijn spieren op te eten werd steeds zieker. Hoe, zo, ik, hoe zijn jullie daar uiteindelijk uitgekomen? We zijn er uiteindelijk uitgekomen, door was een dorpje die heette Tangyam Lokam. En daar hadden ze een voetbalveld. En dat voetbalveld werd eens in de zoveel tijd gebruikt... door een dokter met, een, met, een, met zo'n twin-ottertje. Maar die konden niet landen vanwege de regentijd. En toen heeft hij in Balkpappen... een helikoptercharterbedrijf gebeld. En ik herinner me dat nog goed... want hij moest dan zeg maar zijn bestelling bevestigen. En met zijn American Express-kaart... This is Anthony Kidders of the United States of America. American Express Card 44566743120. Please send me a helicopter. <laughs> en nog geen twee uur later... Je, tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot. En er is een soort apocalyps nauwachtige situatie. Landen er een helikopter tussen de gillende en de schreeuwende kinderen... met wapperende jurkjes en, en, en, en, en textiel. En daar sprongen we met z'n tweeën in... En, dan, en dan, dan gebeurt het. Dan stijg je op uit die, uit die jungle. En dan zie je dat rondom die jungle alles en alles is weggehakt. Dat hele eiland is helemaal kaal geslagen. Alleen hier en daar een strookje in, in de wat, wat moeilijkere toegankelijke gebieden staat nog. De rest is één grote smeulende puinhoop. En langs zo'n rivier beland je dan in balk En twintig uur later ongeveer ben je thuis. Dan is de modder net droog. <laughs> <laughs> en en eh, je vindt nog een litsje in je schoenen op ja. Schiphol. <clears throat> maar zo, zo, zo dichtbij is het eigenlijk door dat vliegen. En dat gevoel van, van, van <coughs> chief Schiefmacher, de avonturier... Die, die fantastische verhalen heeft meegemaakt en dingen heeft meegenomen... van All Over The World, dat moet je hier ook een beetje krijgen, toch? Dat, dat ja, de tatoeage wat meer is het. dan David Beckham met zijn plaatjes. Ja, dat het in ieder geval wat meer is als een fashion statement. Oh. He, dat het... Uh, ja, er, er, er zit een, het gaat over de geschiedenis van de mensheid eigenlijk. Het gaat over de migratie van de mens. Uh, het gaat over zijn, zijn religie, het gaat over zijn magie, het gaat over zijn geneeskunde. Het gaat over zijn, zijn, zijn, zijn sociale gebeuren. Uh, het gaat over zijn initiaties, zijn stappen die hij in zijn leven van, van, van jongetje naar man, van meisje naar vrouw. Of, of, of, of zelfs... Ze stappen hier namaals uh, in. De wereld zouden voor een heleboel mensen absoluut ondenkbaar zijn zonder. Er is geen enkele aantrekkelijke vrouw meer in bepaalde culturen... zonder dat ze de eerste paar <laughs> heeft. En hier, en hier geldt dat ja, ook. Ja, hier geldt dat <laughs> ook. Ja, dan, dan kan ik niet anders dan de mijne ook even laten zien. Heb je er en, ook en jouw, jouw mening vragen... Dat is kijken dan. Uh, hoe hoe stupide zijn mensen die de naam van hun geliefde op hun lijf tatoeëren? Dat weet ik niet, ik ja. maar, er is één oud gezegde in de tattoo, dat is het Tattoos, Les Longer dan Romances. Maar laat eens kijken, ja. wat heb je ja. dan? En achter op je rug ook nog, Armaud. Ja. In een, een hagedisje. Ja, of een gecko. Een gecko. Ja. ja. in ieder geval houdt het het ongedierte van je kont af. <laughs> Mag je hier op sterk water staan, als ik hem niet meer hoef? Graag. Graag. Maar het BNN komt op sterk water in het Amsterdamse Tattoo Museum. Henk Schiefmacher, heel veel succes. Je hebt Dankjewel. nog wat te doen vandaag. Sterkte? Ja, ik ga aan de Marine. Die zie ik hier helemaal klaar van. Dankjewel. Deze is leeg. Nee, deze is leeg. Morgen dan uh, gaat hij open, het tattoo museum van Henk Schiefmacher. Morgen om, uh, om 12 uur, s middags. En natuurlijk is het morgen ook museumnacht. En dan kan je nog de hele nacht naartoe. Best wel de moeite waard, kan ik je vertellen. Xment um, x -Ment meldt even de eindstand bij VVV Excelsior. De brilstand, ja. En, ik ga een weekje op vakantie. En dan ben ik er uh, nou, daarna weer. Uh, Luc is er gewoon, godzijdank. En zometeen langs de lijn met Robert Meder. Heel veel plezier met hem.